11 uur. Het LOS Journaal door Meegens. In de laatste drie maanden van het afgelopen jaar... zijn bijna een derde meer huizen verkocht dan in het kwartaal daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. Volgens de NVM hebben veel mensen nog een huis gekocht... voordat de hypotheekregels werden aangescherpt. De gemiddelde woning is wel verder in prijs gedaald. Een huis kost nu gemiddeld 207.000 euro. Dat is bijna 7% minder dan in 2011.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 die zullen echt een realistische prijs moeten hanteren... en kopers zijn aan de macht. De kosten voor levensonderhoud zijn in de maand december weer licht gestegen. In vergelijking met een jaar geleden bedraagt de inflatie 2,9 procent, meldt het CBS. Voedingsmiddelen werden bijna 4 procent duurder. Dat is de grootste stijging sinds maart 2009. De inflatie in Nederland is in vergelijking met andere Europese landen aan de hoge kant. Dat komt door de BTW-verhoging van oktober... en doordat energieprijzen niet direct worden aangepast aan de olieprijzen. Een arts die in een verpleeghuis in Enschede werkte is vorige maand ontslagen... nadat was uitgekomen dat hij een veroordeling voor een moordaanslag had verzwegen. Het verpleeghuis De Kromhof werd in december getipt over het verleden van de arts. De man werkte er sinds juli. In een gesprek met de directie bleek dat hij in 2003 een moordaanslag op zijn ex-vrouw had laten plegen... Hans Arnoldi, de voorzitter van de Raad van Bestuur... over hoe dat gesprek verliep. Toen wij eh, dat signaal kregen, eh, hebben wij contact opgenomen met betrokkenen... en hem gevraagd wat daarvan waar was. Nou, dat gesprek verliep toch wat schortend. Ons werd niet helemaal duidelijk hoe het nou precies zat gaandeweg in dat gesprek hebben we toch geconcludeerd... dat ons vertrouwen in hem toch wel danig was geschaad om een uh, verdere samenwerking voor te zetten. De vrouw liep bij de moordaanslag zware brandwonden op... waardoor haar gezicht onherkenbaar werd verminkt. De arts had een gevangenisstraf uitgezeten... voordat hij zich had gemeld bij het verpleeghuis. In Zwitserland zijn bij een treinbotsing 17 mensen gewond geraakt. Zes zouden er slecht aan toe zijn. Een stoptrein en een dubbeldekker schampten elkaar bij de plaats Neuhausen... waardoor een locomotief ontspoorde en wagons beschadigd raakten. Getuigen zeggen dat de dubbeldekker nog eens een noodstop probeerden te maken. Daardoor zouden reizigers door de coupé zijn geslingerd. Zeker één man raakte daarbij gewond aan zijn hoofd. Het ongeluk gebeurde tijdens de ochtendspits. Waarom de treinen zo dicht bij elkaar kwamen is nog niet bekend. Dan het weer nog. De zon schijnt soms, maar het raakt steeds meer bewolkt. Vanuit het noorden gaat het in de loop van de middag regenen. De temperatuur stijgt naar zo'n 6 graden. Er waait eerst nog een westenwind, maar later vanmiddag wordt de wind oostelijk. AMB Verkeersinformatie. Een paar files op de A2 Maastricht richting Eindhoven... tussen Rooster en Knooppunt, het Vonderen, 4 kilometer. Ze zijn daar bezig met technisch onderzoek na een ongeluk. Er zijn drie rijstroken dicht. Verkeer richting Eindhoven kan omrijden, volgt dan de borden U15. En ook een ongeluk op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Hoogmade en Zoeterwoudendorp, 2 kilometer. En er zijn twee rijstroken dicht. Slagen doe je bij Luzac, een aanpak die loont. Luzac College biedt de eenjarige versnelde examenopleiding voor MAVO, HAVO en VWO. Je kunt ook de volledige opleiding volgen op het Luzac Lyceum. Kom aanstaande zaterdag naar de open dag. Kijk voor meer informatie op luzac.nl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 Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen, ik ga het hebben over buurtzorg. Buurtzorg is een bedrijf dat verpleging aan huis biedt. Er werken 6000 verpleegkundigen, maar geen managers. Jawel, eentje. Jos de Blok, hij is de directeur. En verder regelen de teams van verpleegkundigen alles zelf. Of gaan, als er een probleem is, bij een ander te raden. Hoe werkt dat nou? Wat zijn de voordelen, wat zijn de valkuilen? Ik praat er zo uitgebreid over met Jos de Blok. Wat is er zo verslavend aan wintersport? Menno Bentveld doet een boekje open. En er moet een eind komen aan het zigzagbeleid rondom koffieshops. Gewoon open voor iedereen. Dat vinden de jonge democraten. Maar je kunt er ook heel anders over denken. En daarom zometeen een debat. Voor een blik in onze etalage... surf naar degids.fm Goed nieuws voor de treinreiziger. Het aantal vertragingen door een gemiste aansluiting kan fors omlaag. Dat is de conclusie van de Rotterdamse promovendus Economie Twan Dollevoet. Treinen simpelweg laten wachten op een vertraagde trein. Dat is meestal de goede oplossing. Het klinkt allemaal heel simpel. Erwin Abink is innovatie van de NS. Goedemorgen, meneer Abink. Dat, eh, qua innovatie is dit niet helemaal zoals het hoort. Ik wil het hebben over vertraging, maar je spreekt met de NS. En verdomd... Dan <laughs> heb je de duvel en die trap je onmiddellijk op zijn staart. Opnieuw wordt meneer Abink bereikt. Ja. Dag meneer Abink, goedemorgen. Goedemorgen met meneer Abink. Ik die trein nu en dan even laten wachten, zegt de promovendus, van Dollevoet. Ja, dat klopt. Waarom bent u er zelf niet op gekomen? Nou, in, de, in het verleden was het nog niet mogelijk met de techniek die er was. Dus we keken eigenlijk naar het gemiddeld aantal reizigers per trein. En daar maakten we van tevoren scenario's voor. Maar met deze technieken is het mogelijk om op de actuele situatie te kijken... wat de beste beslissing is. En waarop zijn die technieken dan gebaseerd? Dat zijn, dat zijn uh, uh, moeilijke wiskundige technieken die aan de universiteit uh, ontwikkeld zijn. En uh, waar we al uh, meer ervaring mee hebben, maar wat, wat ons zeker gaat helpen. En gaat dat systeem ook echt ingevoerd worden ooit? Ik verwacht van wel. Uh, wij hebben in het verleden ook ander onderzoek gehad uh, van, uh, van Promovendi... die uh, gekeken hebben bijvoorbeeld bij een verstoring... hoe zou je het personeel herplannen. En dat gaan we dit jaar invoeren. En dit zal op termijn ook uh, wel naar verwachting worden ingevoerd. Op termijn. Maar waarom duurt het zo lang? Omdat het een, een, een heel complexe operatie is, het bijsturen en besturen van treinen... Uh, waarbij uh, veel mensen betrokken zijn en uh, uh, moeilijke systemen. En ja, de winkel moet overblijven, zoals we dat zeggen. Dus je moet op het moment zelf uh, niet te veel risico nemen met nieuwe uh, systemen en technieken. Dus u heeft al vaker studenten gehad die zich hiermee bezig hebben gehouden. U zegt, we hebben een uh, nieuwe indeling van het personeel laten maken door een student... op het moment dat er iets misgaat waarschijnlijk. Ja. En, en studenten zijn dus heel goed daarin kennelijk. Ja, promovend zijn er goed in en daarom hebben we ook een, een structurele samenwerking met de Erasmus Universiteit... om uh, dit soort onderzoek te doen en te helpen om het product richting de, de klant te verbeteren. En wat is het voordeel ervan dat u sneller dan wie dan ook in de wereld een, een dienstregeling kan omgooien, bijvoorbeeld? Ja, dat, dat, dat kunnen we. Bij een zwaar weeromstandigheden kunnen we een nieuwe dienstregeling maken... en uh, het personeelsplan aanpassen en dat, ja, dat lopen we wel voorop uh, door het samenwerken met de universiteit. Ja, zwaar weer. Ja. <laughs> ja, ja. Nou, ik heb meestal de indruk op het moment dat er een, een klein sneeuwvlokje valt... en dan is het al zwaar weer. En dan maakt u gebruik van het plan van die promovendus. Nou, we hebben, we hebben daar uh, richtlijnen voor. En uh, nu doen we dat naar onze mening nog uh, ook uh, redelijk... Uh... Ja, soms nog wat, wat te vaak. Daar zijn we voorzichtig in. Maar in de toekomst willen we het op het moment zelf ook gaan doen. En dat kunnen we vanaf uh, dit jaar langzaam gaan, uh, gaan opstarten. Om het steeds minder te doen. Zijn er nog meer successen geboekt de afgelopen tijd door de afdeling innovatie? Um, uh, ja, er is ook een uh, promovendi geweest die heeft gekeken naar het uh, versterken van materieel bij verstoringen. En in het verleden ook naar gewoon het plannen van, uh, van machinisten en conducteurs. En het maken van een uh, mooie dienstregeling waar we in het verleden ook prijzen mee hebben gewonnen. Dus het kan ja. altijd nog beter? Wij hopen het wel, daar, daar doen we ons best voor. Innoveren blijft belangrijk en u blijft nog lang hoofd. Dat, uh, dat uh, ben ik wel van plan, ja. Van de afdeling innovatie van de NS. Mag ik u danken? Ja, graag gedaan. Erwin Abink, hoofdinnovatie van de Nederlandse spoorwegen. Uh, deze muziek betekent de komst van Menno Bentveld in de gids.fm. Menno, je wilde graag uitpakken over één van je hobby's. Ja, zeker, Felix, over ja. wintersport. Ach man, ik ben net er geweest. Ja, het, ik kan toch wel spreken van een lichte verslaving, want ik kijk er 51 weken per jaar naar uit en dan mag ik eindelijk weer een beetje. Maar ja. ik dacht, laten we eens kijken over de wetenschap achter de gezondheid... Uh, effecten van, van wintersport. Zodat Want, je ook weet dat je goed bezig bent. Dat ik weet dat ik goed bezig Geen ben. Niet nou, altijd kijk, af te skiën. Er he? zijn natuurlijk veel minpunten. Ik hoor nu mensen thuis al denken. nou, Wintersport met al die gezond, met al die gebroken benen. En file stress en zo. En, uh, dat is allemaal zo. Maar toch zijn er ook veel gezondheidseffecten. Ik werd getriggerd uh, door een aantal artikeltjes op internet. Uh, wintersport erg gezond. Ik dacht, laat ik daar eens induiken. Er werd verwezen naar een aantal uh, onderzoeken. Die gedaan zijn aan de Universiteit van Innsbruck. Afgelopen jaren. Ik dacht, nou dat is mooi. Hè. Nu ook is een wetenschappelijk bewijs van de gezondheid van wintersport. Ik die Oostenrijkse onderzoek opgevraagd. En ik ben erin gedoken samen met professor dr. Heijn Danen... van de faculteit Bewegingswetenschappen aan de VU... en als researcher verbonden aan TNO Soesterberg. Zelf ook vervind Wintersporter. En uh, Danen las dat onderzoek en verwoord de belangrijkste conclusies. Ze schrijven dat actieve vakanties op uh, hoogte... dat daarbij positieve gezondheidseffecten gevonden worden. Zowel bij gezonde mensen als bij mensen met een verhoogd risico op hartervatie. Wat is hun conclusie? Ja, ze kijken naar een groot aantal parameters. Ze kijken bijvoorbeeld naar gewicht, ze kijken naar triglyceride, naar stof in het bloed, ze kijken naar rode bloedlichaampjes en ze kijken ook zelfs naar zenuwactiviteit. Ze kijken naar heart rate variability en dat zegt iets over de mate uh, waarin het uh, sympathisch en parasympathisch zenuwstelsel worden aangestuurd. Ja, sympathisch en parasympathisch zenuwstelsel... dat heeft te maken met zowel spijsvertering als hartslag, ademhaling... Ho hoe je organen allemaal werken. En bij de proefpersonen, zowel de gezonde als de patiënten... Uh, die ze in de bergen getest hebben, neemt de bloeddruk af... de cholesterol neemt af, lichaamsgewicht neemt na een paar weken... Uh, flink sporten af, daar hoog in de bergen. Uh, aanmaak van rode bloedcellen neemt toe... en net als het algehele gevoel van welbevinden bij de proefpersonen. Nou, je bent uh, heel gezond bezig mee. Hoor. Uh, dat is zo. Hè. Nou, conclusie van het Oostenrijkse onderzoek... Actieve vakanties op hoogte, zoals in de Alpen... En dan hebben we het over 1000 tot 2500 meter. Mount Everest is weer een ander verhaal, op 7000, 8000 meter. Uh, maar die actieve vakanties in de Alpen kunnen in verband worden gebracht... met een hele reeks aan gezondheidseffecten bij mensen... met het metabolisch syndroom. Dus grote kans op hart- en vaatziekten, maar ook bij gezonde mensen. En nou weer een weekje of 50, 51, wachten? Wachten, en dan mag ik weer. Ja. <laughs> maar zoals je ze wel, wel vaker hebt als je een beetje rond gaat bellen... en uh, wat langer met wetenschappers praat, zit het toch ook weer net anders... Oh, professor Dame. Nou, Wat zij zien is dat er vooruitgang is geboekt. Alleen in hun conclusie klopt er één ding niet. Zij zeiden dat actieve vakanties op hoogte... dat je daardoor die positieve effecten hebt. Maar als je verder gaat lezen in hun artikelen... dan blijkt dat de hoogte zelf dat niet doet. Het is de inspanning die die effecten veroorzaakt. En als ik dan ook kijk... dan denk ik dat de conclusie die ze hebben geformuleerd... aanleiding geeft tot verwarring. Het zijn niet actieve vakanties op hoogte... die een positief effect hebben... Maar het zijn actieve vakanties die het hebben. Ja, dus ik, ik, in een van hun onderzoeken uh, hebben ze namelijk ook een controlegroep... beneden in het dal precies diezelfde dingen laten doen. Drie weken lang wandelen en, en sporten en oefeningen en zo. En die hebben dezelfde vooruitgang in hun gezondheid. En dat zeggen de Oostenrijkse wetenschappers zelf ook... als je het goed leest, dat rapport. Uh, er is eigenlijk geen verschil te zien tussen de groep op hoogte en de groep in het dal. Maar het werd eh, hier, ook hier in Nederland in verschillende artikelen opgepikt... als zie je wel, wintersport is gezond. Ja, uh, kan ook heel gezond zijn, ja. maar niet aanwijsbaar gezonder... dan uh, fietsen rond het IJsselmeer of wandelen uh, op Terschelling. Met de wind tegen. Met de wind tegen, ja. Uh, uh, ik kwam nog wel een ander onderzoek tegen. Is gedaan naar Radboud Universiteit door dokter Jessica de Bloom. En uh, uh, dit wijst uit dat het grootste deel van de wintersporters... zich tijdens de wintersport gezonder, energieker, tevredener voelen... betere stemming dan tijdens de periode ervoor. En het blijkt ook lang vast te houden tot vier... Je, je ziet het nu <lacht> aan mij. Tot, <lacht> tot vier weken uh, na terugkeer um, uh, hou je dat gevoel vast. En uh, daar kun je dus een tijd op teren. En ook bijzonder, uh, wintersporters minder dan 10 minuten aan werkmailtjes en werkgerelateerde telefoontjes. Dus het blijkt mogelijk om een grote afstand te nemen uh, van het werk. Ja, boven op die berg komt die telefoon niet door. Uh, nou, en goed, nog even terug naar professor Danen. Uh, hij vertelde me ook nog een aantal interessante dingen over presteren op hoogte en in de kou... die toch ook weer met gezondheid en wintersport te maken hebben. Zo zet kou ons aan tot betere prestaties, meer bewegen. Ten eerste omdat we onze warmte goed kwijt kunnen... Op, hè, in kou kun je, dat is ook, ook bewezen en blijkt uit onderzoek... Uh, duursporten kun je beter doen bij nou, zeg 5 of 10 graden... dan bij 15 graden, 20 graden. Een marathonlopen is uh, uiteindelijk beter te doen op 5 graden. En ten tweede omdat de mensen in kou vanzelf meer gaan bewegen... om, ons, uh, om warm te blijven. En dat ziet dana ook bij experimenten die hij die uh, bij TNO doet. Ik heb bij TNO hier twee klimaatkamers. En ik doe vaak experimenten waarbij één kamer warm is en de andere koud. En als ik dan op de camera's kijk die in beide kamers zijn gericht... Dan zie je dat in de koude klimaatkamer mensen heel druk bewegen. En in de warme klimaatkamer liggen ze heel rustig onderuit. Er is een enorm verschil in activiteit die mensen ontplooien. En ik kan me natuurlijk dus voorstellen dat de wintersportomgeving... met sneeuw en de relatieve kou ook okay, echt uitnodigt om veel te gaan bewegen. Want met bewegen kunnen we veel meer warmte produceren. Om een beetje een beeld te geven, in rust maken mensen 100 watt aan warmte. En als je flink gaat bewegen, kan dat 1000 watt overstijgen. Uh, en dan nog iets, ja, ik zet het allemaal op een rijtje voor je, Felix. En dan nog iets over presteren op hoogte en de aanmaak van rode bloedcellen. Dat is natuurlijk een bekend verhaal. Ja. Uh, hoogtetraining, wielrenners, schaatsers gaan allemaal hoogte trainen, meer rode bloedlichaampjes aanmaken. Beter voor het zuurstoftransport door het lichaam, naar de spieren en dus betere prestaties. Maar ook dat ligt genuanceerder, zegt uh, professor Danen. Getrainde duursporters komen namelijk door de verminderde hoeveelheid zuurstof op hoogte niet aan hun trainings. Uh, intensiteit. Oh. Dus ze kunnen er wel heen gaan met z'n allen en fietsen en zo... maar je, je gaat niet tot dat gaatje. Of, of dat gaatje is er eerder. Dus uh, uh, dat, dat weegt niet op tegen die eventuele extra aanmaak... van rode bloedcellen. Uh, het kan dus zijn dat ze juist vermogen verliezen... door op hoogte te trainen. Voor sprinters is het juist wel weer een voordeel, zegt Dana. Nou, het grootste voordeel uh, hebben sporters... die een hoog bewegingstempo moeten hebben. Bij schaatsen bijvoorbeeld is duidelijk dat op hooglandbanen... De luchtweerstand is dan minder, dus dan wordt de prestatie wordt beter. Bovendien kun je bij trainen op grote hoogte, met die geringere luchtweerstand, kun je trainen om het bewegingstempo sneller te laten verlopen. En als je dat traint, een soort coördinatietraining, dan kun je dat weer meenemen naar zeeniveau, waardoor je beweging sneller. Kunt doen en ook beter presteren. Nou, uiteindelijk, dus even concluderen: terug naar de wintersport. Voor gewone stervelingen, behalve dat je je, dat je, je poten kan breken. Eh, is het dus, eh, he, Universiteit van Innsbruck en het Radboud, eh, bewezen dat het gezond is voor lichaam en geest. Eh, maar eh, fysiek, die kanttekening moet gemaakt worden. Niet aantoonbaarder, gezonder dan eh, op en neer wandelen langs de. Hollandse kust. En hoe lang blijf je er ook weer door van genieten? Ik blijf uh, er door van genieten vier <laughs> weken, dus de komende drie weken ga ik het hier ook nog over hebben, Felix. Maar in het gaat er de volgende keer. Weet je waar je ook van geniet? Als je dit boek opslaat. The Book of Love. Niet boekenvlaat, ik maak er een heel boekwerk van. ABC uit Sheffield uit 1982. Ze hadden nog een paar grote hits, maar daarna was het afgelopen... voor de groep onder leiding van Martin Fry. De het groene kruis bleek een zegen te worden voor de zieke mens. Dat mag nu na 60 jaar wel worden gezegd. Wijkverpleging en gezinsverzorging zijn begrippen geworden... Want wat zou er van een huishouden terecht moeten komen... waar de moeder zonder enige hulp ziek in bed ligt? Zo'n zieke heeft wel in de eerste plaats goede verzorging nodig. Van de AVRO uit 1960 over het jubileum van het kruiswerk. Kruiswerk met zo'n oude vertrouwde wijkverpleegster. Die was tijdlang uit het zicht verdwenen. Maar toen de thuiszorg in handen kwam van megazorginstellingen... Die was ze echt helemaal weg. Maar de wijkverpleging is bezig met een comeback in de vorm van buurtzorg. En de oprichter daarvan, Jos de Blok, zit hier bij mij aan tafel. Goedemorgen, meneer de Blok. Goedemorgen. Stel dat je vader oud is en hulpbehoevend... en hij wil de hulp van buurtzorg inroepen. Wat kan hij dan verwachten, die vader? Een, uh, een hele betrokken en goed opgeleide wijkverpleegkundige... die samen gaat kijken van uh, wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren. Eén wijkverpleegkundige of zes wijkverpleegkundigen? Dat ligt er helemaal aan. Dat is uh, in eerste instantie één... Uh, en als, je, als blijkt dat er veel zorg nodig is, wat uh, ja, soms heel erg meevalt trouwens. Maar als blijkt dat verschillende momenten op de dag zorg nodig is, dan kunnen het er wel twee of drie zijn. En hoe weet zo'n wijkverpleegkundige of er veel of weinig zorg nodig is? Want u zegt er is meestal te veel. wordt er aangeraden? Nou, niet, je gaat gewoon op zoek samen met de familie: van uh, nou, wat is hier aan de hand? Hoe zijn die mensen gewend om uh, met de dingen om te gaan? en wat zouden ze zelf graag willen... en hoe kun je dat dus zo goed mogelijk ondersteunen. Maar dat kan op verschillende manieren. Je kan de familie ondersteunen... want vaak eh, zijn sommige dingen makkelijker op te lossen... dan mensen in eerste instantie denken. Dus eh, wij zijn er vooral ook op gericht... om te kijken hoe ze zichzelf weer overbodig kunnen maken. Maar het is niet zo dat er langs een... vroeger was er een regionaal indicatieorgaan gegaan nee. worden om te indexeren hoeveel nee. zorg er nodig is. Nee, mensen kunnen gewoon bellen naar ons, wij kijken wat er nodig is. Wij doen overigens ook een experiment vanuit het ministerie van het VWS... waarin het de bedoeling is dat onze mensen gewoon zelf kijken wat er nodig is... samen met de familie en ook datgene wat nodig is ook gewoon geleverd wordt. En wat is dan precies het verschil tussen de buurtzorg en die van de thuiszorg? Nou, de, de, er zijn een paar verschillen. Wij zeggen van uh, om dat werk te doen uh, en zo goed mogelijk te kunnen doen, uh, heb je vooral goede collega's nodig. En heb je eigenlijk geen, uh, ja, het maar gedoe, uh, geen gedoe omheen nodig. Dus eigenlijk een organisatie, uh, zoals ze ontstaan zijn, is eerder een belemmering dan een ondersteuning. Die thuiszorgorganisaties? Nou ja, de, de, de structuren, de, het management, de verschillende lagen die er zijn, die maken dat je eigenlijk. Continu lastiggevallen wordt met dat je je werk uh, eigenlijk uh, zo goed mogelijk zou willen doen. Hebt u in dat soort organisaties ooit gewerkt? Jawel, ik ben, ik ben toevallig in 1960 geboren, dus dat was uh, dat in het jaar van het jubileum. Ik ben ooit begonnen bij het Wit-Gele Kruis, daar heb ik tien jaar lang als wijkverpleegkundige gewerkt. En daarna ben ik manager en directeur geweest. En na al die fusies en reorganisaties gezien, dat eigenlijk het werk van die wijkverpleging steeds meer in de knal kwam te zitten. En toen dacht u, wegwezen hier? Ja, toen dacht ik, ja, dat kan veel beter en, en veel leuker... Uh, en met veel betere uitkomsten voor de patiënten zelf. En toen bent u klein begonnen? Toen zijn we met z'n vieren begonnen. Dus we zijn, ik ben zelf ook weer de wijk in gegaan. Uh, gewoon met vier verpleegkundigen samen uh, met een aantal artsen... die dat was aangezitten. En eigenlijk binnen een aantal maanden uh, kwamen er uit het hele land... Clubjes mensen die zeiden van, goh, kunnen wij dat hier ook niet gaan doen? Uh, dus toen hebben we, zeg maar, 2007 een soort oefenjaar gehad... En nu zitten we op uh, 530 teams door het hele land. Hoeveel medewerkers zijn dat? Uh, 2.600. En die hebben geen last van welke manager dan ook? We hebben geen managers, we hebben geen management. We hebben geen uh, uh, structuren uh, en, en, en grote stafafdelingen. Uh, het, zijn gewoon, het gaat om de teams. En als jij in de buurt en in de wijk werkt met een aantal goede collega's... dan kun je zelf alles met elkaar oplossen wat je daar tegenkomt. Maar u bent wel de directeur, toch? Ik ben directeur, ja, er moet iemand eindverantwoordelijk zijn. Ik regel een aantal zaken en als het gaat om uh, de dingen, de afspraken met de zorgkantoren, verzekeraars. Die geregeld moeten worden. Uh, maar ik werk ook af en toe nog in de wijk. Want normaal gesproken komen directeuren hier binnen met een driedelig pak aan en een stropdas op. Maar, uh... Dat heb ik niet. Nee, <laughs> nee dat heb je totaal niet. Je nee. hebt een mooi vest aan, dat wel. En een prachtige broek, maar voor de rest. <laughs> nee, nee, nee. Ik, ik denk dat uh, de hele wijkverpleging altijd een. een um... Ja, een groep mensen was er nog steeds... waar, waar het motto van uh, doe maar gewoon en doe gek genoeg uh, heel belangrijk was. Het zijn hele nuchtere mensen... die met alle mogelijke situaties en problemen te maken krijgen. En eigenlijk alle poehader omheen een beetje overdreven ja, En vinden. als zo'n team dan in één keer voor een onoplosbaar schier onoplosbaar probleem staat... Wat, wat, wat gebeurt er dan? Uh, nou, uh, meestal valt dat uh, reuze mee, dus dat gebeurt helemaal niet zo vaak. Maar als dat zo is, dan kunnen ze bij een coach terecht. Die coach, die, we hebben in 14 coaches in 14 regio's. En dan kan zo'n team die kan gewoon die coach inschakelen... om te kijken van, nou, wij zitten, we hebben bijvoorbeeld een samenwerkingsprobleem... of we komen met een uh, ingewikkelde situatie van de cliënt er niet goed uit... Dan kun je eens even meekijken met ons van hoe we dat op kunnen lossen. En dat is een coach, dat, is, dat, dat, dat, dat riekt al een beetje naar een, een manager, maar dat is nee. niet zo. Gelijk? Nee, die coachen kunnen zij dus inschakelen wanneer zij dat nodig vinden. En zo'n coach die uh, ondersteunt ongeveer 500 medewerkers. En die moet het zo druk hebben dat ze niet gaat managen. Dus dat ze, en en zo'n coach heb je ook alleen maar als je hem nodig hebt. En, en het verschil met je leidinggevende is ook, dat je hem ook hebt als je hem niet nodig hebt. Dan nou, werk je als zorgverlener vaak met uh, zwaar zieke mensen. En ja. Dan moet je sterk in je schoenen staan... om zelfstandig soms moeilijke beslissingen te kunnen nemen. Ja. Is elke zorgverlener daar wel toe in staat? Nou, als je um, dag in dag uit dit werk doet... Uh, goed opgeleid bent uh, en goede collega's hebt... Uh, je weet ongeveer welke situaties je kan verwachten. He? Dus Er gaat veel terminale zorg thuis. Mensen die gaan overlijden, mensen die uit het ziekenhuis komen... mensen die chronisch ziek zijn... Je hebt elkaar en je hebt elkaar ook nodig om met name ook de emotionele kant van het werk op een goede manier aan te kunnen. Dus in, in die zin zijn ook die teams ontzettend belangrijk om elkaar te ondersteunen. Maar dus je draagt die verantwoordelijkheid met z'n allen? Je draagt die verantwoordelijkheid met z'n allen. En op het moment dat jij uh, steun nodig hebt van een collega, dan bel je elkaar op uh, of je gaat even met elkaar zitten om te kijken van nou... Uh, hoe, hoe kijk jij er tegenaan en, en je helpt elkaar verder. En de roosters, worden die ook een onderling overleg gemaakt? Die worden allemaal door de team zelf gemaakt. Ja. Dus we hebben een, een, een prachtig IT-systeem. Dus alles gaat via internet. Mensen kunnen gewoon thuis, als je een nieuwe cliënt hebt... of de wijzigt iets of je wil iets doorgeven aan je collega... dan kan het allemaal via dat web ook. Uh, je kan ook uh, kennis uitwisselen via dat web... En de teams komen wel elke week gewoon bij elkaar... om te overleggen over de dingen die ze tegenkomen. Ik heb dat zelf meegemaakt bij de zorg voor mijn moeder. En dan zag ik dat die uh, thuiszorgmensen... die waren heel goed bezig... maar die moesten ook nog een kwartier na afloop... moesten ze alles invullen in een, in een logboek. Ja. En daar waren ze echt uh, heel lang mee bezig dus. Ja, 15 ja. minuten. Ja, nee, niet. Nou, Wat je wel... Uh, kijk, wat je afspreekt met uh, cliënten thuis... of met de patiënten, dat, dat schrijf je op... dat er wat nodig is. Dat is ook net het is in ieder geval handig voor de familie... om te weten van wat er aan de hand is en wat er gebeurt. Maar dat hoeft niet allemaal zo omslachtig te zijn. Dat kan heel praktisch. En ja, uh, yeah, to the point. Is het goedkoper dan thuiszorg of duurder? Nou, het, uh, um, als je kijkt naar wat de effecten ervan zijn... dan zie je dat mensen over het algemeen korter in zorg zijn. En ook minder uren zorg nodig hebben. Dus als je, als je op die manier kijkt, is het, is het veel en veel voordeliger. En u werkt er we nu ook nog eens mee uh, met de buurtzorg... Ja. En dan ja, doe je kijk, dat her en der het land? Uh, ja, de, de, de teams die mogen mij uh, boeken, om het zo te zeggen. Dus dan is ook wel uh, ook, uh, ja, de bedoeling dat ik uh, ja, zeg maar ook het contact met de teams op die manier uh, hou... En, en, en ook weet wat er in het dagelijks werk uh, gebeurt. Dat is toch wel het belangrijkste. Hoe bent u op dit idee gekomen? Nou, m, m, met dat filmpje wat u straks liet zien, uh, het kruiswerk... en hoe ik daar vroeger in gewerkt heb, vond ik de meest ideale manier van dit werk te doen. Dus toen ik dacht van, ja, toen dat allemaal uit elkaar getrokken werd... door die grootschalige organisaties en in taken opgesplitst en noem het maar op... toen dacht ik van, ja, volgens mij kan het veel beter door terug te gaan... Maar, naar maar die toen heeft principes. het nog wel even geduurd. Want u uh, moest eerst manager worden om erachter te komen dat het allemaal niet werkte. Nou, ik wilde die beeld wel begrijpen. Dus ik wilde eerst wel snappen van waarom het nou zo kwam... dat uh, die organisaties daartoe kwamen. Dus ik begrijp nu hun wel. Uh, en ik dacht van nou, ik wil laten zien... dat het eigenlijk op een heel andere manier, veel eenvoudiger... met veel betere resultaten aan Was er één moment dat u dacht, ja, zo, zo kan het dus wel? Zo werkt het? Uh, bedoelt u nu in de nieuwe situatie? Ja, nee. In, op het moment dat u dacht, ik, ik ga dit beginnen... Ja, ja, van tevoren was ik wel redelijk overtuigd dat dit zo ja. zou werken. Ja. En met name omdat heel veel collega's, wijkverpleegkundigen... Uh, uh, eigenlijk wel hetzelfde idee hadden... of aan het vertrekken waren vanuit die organisaties... maar ook wel het idee hadden van... als je het anders zou kunnen doen, dan doen wij wel mee. Ja. Bent u uh, inmiddels een rijke ondernemer? <laughs> nee, ik ben geen rijke ondernemer. Nee? Nee, nee, kijk, dat uh, zie je toch wel, hè? Buurtzorg is een stichting. We hebben een stichting van gemaakt omdat we vinden... dat uh, zeg maar, het, het, het, het werken in de zorg uh, niet op winst gericht zou moeten zijn. Dus dat je gewoon met elkaar het geld wat beschikbaar is... zo optimaal mogelijk benut voor de mensen die het nodig hebben. En dat, dat verhoudt zich niet tot uh, zeg maar de, de hoge salarissen die je af en toe uh, ziet voorbijkomen. Je hoort zeker niet thuis in dat rijtje van veel verdieners in de publieke sector. Ik stond niet in het rijtje. Mag Ik, sta Ik sta liever wel in andere rijtjes als het gaat om... De beste zeg maar, kwaliteit en de beste werkgever. Dat rijtje stond er wel. En daar dan, dan ben ik wel heel trots heeft op. Heeft u inderdaad prijzen voor gewonnen. Ja. Het is inderdaad om trots op te zijn. Jos de Blok, hij is het brein achter buurtzorg. Dank u wel. Wanneer mag je een Spaanse ham patanegra noemen? Alleen is die van het Iberico varken komt uit zuidwest Spanje... dat eikeltjes heeft gegeten en vrij rondliep. Zometeen een lekker college na het nieuws van Dorold Megens. Radio 1, het NOS-journaal. George Freulich is benoemd tot hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio. Gaat op 1 februari aan de slag als opvolger van Paul van Gessel. Die wordt algemeen directeur bij RTV Noord-Holland AT5. Freulich werkt sinds 1982 voor de publieke omroep. Voor de NCV Radio maakte en presenteerde hij programma's als Cappuccino en Stand.nl. De zeven verdachten die vastzitten wegens mogelijke betrokkenheid... bij de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen... moeten komende weken weer voor de rechter komen. Ze worden allemaal verdacht van doodslag, mishandeling en openlijke geweldpleging...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 En in Den Haag hebben twee jongens van 12 en 14... een jongen van 13 met een vuurwapen beroofd. De jonge straatrovers namen zijn waardevolle spullen... onder bedreiging mee, zegt de politie. Getuigen alarmeerden de politie en kort daarna zijn de twee aangehouden. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB ah, Verkeersinformatie. Door een technisch onderzoek langs de A2 Maastricht richting Eindhoven... tussen Rooster en knooppunt het Vonderen 4 kilometer file. De drie rijstroken daar zijn dicht. Het verkeer richting Eindhoven kan beter omrijden. Volgt dan de borden U15. En een ongeluk op de ring A10 Zuid richting Den Haag... tussen knooppunt Amstel en Oud-Zuid 3 kilometer. Niet alleen de oprit rij is dicht... maar ook twee rijstroken tussen de rij en Oud-Zuid. <truimertijd> Gitz.fm met Felix Burders Tot 12 uur ook dochters van dictators twitteren, weet de wereldontvangen. En moeten koffieshops toegankelijk zijn voor iedereen of juist allemaal gesloten worden? Daarover debat. Naar Instant Karma in de versie van U2. together Pretty soon you're gonna be dead What in the world you're thinking of Laughing in the face of love What on earth are you trying to do It's up to you Yeah, you It's the car that's gonna get you Down you get you right in the face yourself together, darling Join the human race Zo komt er langzaam aan het eind aan deze versie van Instant Karma. Oorspronkelijk natuurlijk van John Lennon. Dit was YouTube. YouTube. Wara. De, de wereldontvanger. Willem Frank Tennoot, goedemorgen. Je gaat naar Oezbekistan. Ja, het land van Gulnara. De steenrijke dochter van de sterke man van Oezbekistan. Islam Karimov. En die Gulnara speelt zichzelf de, de laatste weken nadrukkelijk in de kijker. Maar er is heel wat op haar aan te merken. Je kent Gonara wel, hè? Ja, dat is een prachtige blonde dame, hè? Is ze niet een van die vriendinnen van uh, Gérard Depardieu? Nou, ze schijnen het wel erg goed met elkaar te kunnen vinden. Die Depardieu die gaat uh, een rol spelen in een film... Van, uh, waarvan Gonara het scenario heeft geschreven. De titel, of voorlopige titel, titel is De dood van een witte cocon... Uh, over de oorsprong van de Centraal-Aziatische zijde... in de vijfde en 6e eeuw. En naast scenario-schrijver is Gonara ook zangeres... onder de naam Gugusha. En samen met Depardieu nam ze pas een duet op. Excuse-moi pour tout ce que je n'ai pu te dire. Excuse-moi pour ce que je n'ai pu te garder. Kogoucha, featuring uh, Gerard Depardieu. Op de bijbehorende videoclip uh, zie ik Depardieu de tekst... Uh, die hij niet uit zijn hoofd kent. Met uh, leesgril op. hij op, ja. ja. Maar goed, dat kan het. Ja, Gulnara heeft ook een speakbriefje nodig. Dat is waarschijnlijk allemaal op het laatste moment gedaan. Ze hebben het in elk geval heel gezellig met elkaar in de studio. Eerder heeft ze ook al een duet gezongen met Julio Iglesias. En ze liet ook eens Sting en Rod Stewart optreden. Tijdens het jaarlijkse kunstenfestival in de Oezbekse hoofdstad Tashkent en Gonara die geeft zelf weinig interviews, maar een paar maanden geleden tijdens de Oez Art Week, hè, dat die, die, die kunstfestivalweek... wilde ze wel even voor de camera iets zeggen. We have a jewelry uh, collection presenting today, which is uh, very much vibrant and different, and stones and also with uh, type of work. Uh, some of on the basis of very traditional work and some of them are very modern. Ja, ze had namelijk iets te promoten. Haar nieuwe collectie sieraden die maakt deel uit van een eigen modellijn. Die ze heeft de Guli modellijn. Nou, de sieraden noemt ze dan levendig, heel divers. Sommige zijn traditioneel andere juist modern. Heeft ze ook nog eens een nieuwe parfum en kledinglijn die mm. presenteerde ze in oktober met heel veel glitter en glamour voor een publiek van duizenden mensen. En hebben we het nog steeds over Oezbekistan hè? de dictatuur met de straat aan de bevolking. Dat is Oezbekistan ja, en terwijl die Gulnara dan goede sier maakt eh, tijdens haar, uh, haar modeshow. Zijn het Oezbeekse kinderen die gedwongen worden op het land te werken... om daar katoen te plukken onder werkelijk erbarmelijke omstandigheden. Dissidenten die zijn daar hun leven niet zeker. Er zijn verslagen van de meest grove mensenrechten, mensenrechten schendingen. Human Rights Watch die brengt daar elk jaar weer een, een, een dik rapport over uit... wat er allemaal gebeurt. En in het verleden zijn tegenstanders van, van president Karimov zelfs levend gekookt. Kortom, er is nogal wat loos daar. Dan kan ik me voorstellen dat je er niets van meekrijgt... op het moment dat je je door Gulnara laat inpakken. Nee, ja, we, kijk, wat zij doet, dat is, uh, dat is heel slim. Ze is eigenlijk een, een wandelende PR-machine voor het regime van haar vader. Als, uh, als Gugusha presenteert ze, hè, die, als popster presenteert ze zich, uh, zich als... als... Als Oezbeekse popster. Haar, haar album staat op iTunes. Om dat te presenteren had ze in Amerika van een muziektijdschrift had ze de, de cover als advertentie uh, opgekocht. Dan, uh, ze laat zich heel graag zien met, uh, met allerlei westerse beroemdheden. Ze is actief met liefdadigheidsinstellingen. Uh, ja, en al met al zet ze een, een soort van romantisch beeld neer van een mooi en traditioneel Oezbekistan met moderne trekjes. En sinds kort is ze ook de bekendste Oezbeekse twitteraar. En waar twittert ze dan over? Nou, ze gebruikt dat vooral om te communiceren met haar fans. Dat is onmerkelijk omdat ze ook wel uh, wordt genoemd... als de meest gehate vrouw van Oezbekistan. Ze plaatst af en toe een foto van zichzelf in een nieuwe hippe creatie. En, en nu ze zo openlijk op Twitter zit... krijgt ze als uithangbord van het regime... ook kritiek van mensenrechtenactivisten en van journalisten. Die zoeken contact met haar. En een van hen dat is BBC-verslaggever Natalia Anteleva. En zij maakte vorig jaar in een, een prijswinnende documentaire... een radiodocumentaire over Oezbekse vrouwen... die tegen hun wil worden gesteriliseerd. Several doctors have told me that the number of uh, caesareans in recent years has increased dramatically, and it's normally after the C-section that the procedure is performed. Uh, according to the interviews that we've conducted, we are talking about tens of thousands of women. Er zijn verschillende Oezbeesse arts uit staatziekenhuizen die hadden, op basis van anonimiteit, verteld hoe die vrouwen eerst een keizersnee ondergaan, daarna als ze nog onder narcose zijn, worden gesteriliseerd. Nou, het zou gaan om een doelbewust een campagne van de Oezbekse overheid... om het aantal geboortes te beperken. Nou, een van de liefdadigheidsinstellingen of goede doelen van Gulnara... is dat ze zich inzet voor de gezondheid van uh, Oezbekse vrouwen. En daarom maakte deze verslaggever van de gelegenheid gebruik... om die sterilisatie per twitter e-mail aan Gulnara voor te leggen. Een andere reactie, nee, hè? Nee, helemaal niks. Uh, geen enkele. Ze heeft op, op Twitter heeft ze wel uh, wat, in wat conversaties heeft haar eigen werk verdedigd. en uh, Je merkt ook, ze houdt er niet van. Dat laat ze wel blijken dat ze uh, op Twitter... Uh, dictatorsdochter wo wordt genoemd en ze wijst er ook nog eens op... Dat dat haar goede doelenwerk, dat doet ze helemaal buiten de Oezbeekse overheid om. Ze betaalt er helemaal zelf voor. En dat ze vrouwen, boeren en kinderen op allerlei manieren helpt. Gulnara betaalt dus die goede doelen. Maar je zei, ze is steenrijk. Hoe komt ze aan het geld? Verkomt nou, dat, dat, ja, dat zijn vooral uh, schimmige praktijken uh, waarmee ze haar fortuin vergaat. Af en toe wordt een klein tipje van de sluier opgelicht. Onlangs kwam een Zweedse onderzoeksrubriek een tv-programma... Uh, tv met een onthullend verhaal over het geld van Gulnara. Oktober Granskring, ik wel... Om Telia Sonera och diktatorns dotter. Telia Sonera har inte mutat någon och inte heller deltagit i någon penningträtt. Att nå en uppgörelse med Gulnara, det var, det var en förutsättning för hela affären. In nou, die reportage vertolken acteurs anonieme medewerkers van Telia Sonera. Dat is een Zweeds-Fins telecombedrijf. Dat bedrijf probeerde in 2007 mobiele telefonierechten en frequenties te bemachtigen in Oezbekistan. Nou, van een transparante aanbesteding was helemaal geen sprake. Zulke zaken gaan in Oezbekistan via de familie Karimov. en De medewerkers van uh, Telia Sonera die verklaarden nu dat zij erbij waren... toen er een deal tot stand kwam met een tussenpersoon die onderhandelde namens... Gon uh, Gonara En dat bedrijf dat stortte vervolgens bijna 200 miljoen euro op een rekening in Gibraltar. Zo doet men zaken in Oezbekistan en zo vult Gonara haar zakken. Willem van de Noot, graag tot de volgende keer. De Gids. Wel eens gehoord van Iberico of van Patanegra. Dat is speciale Spaanse ham. Maar als je het al tegenkomt, heb je dan wel de enige echte te pakken. In de Haarlemmerstraat in Amsterdam zit sinds kort... iberico-specialist Paul González. Verslaggever Robert-Jan Boy die nam de proef op de som. Het is toch werkelijk eh, opmerkelijk hoor. Want bij de toonbank zie ik een stuk of twintig poten. Horizontaal. Je kunt ze een hand geven. Ja, hammen op een rijtje. En schouders. Hammen en schouders. Open benen noem je het, geloof ik. ik noem het, ja, open benen. Het spoort is eraf, het vet is eraf. En uh, de benen zijn open, ja. Vanaf dit punt, zoals u ze nu voor u heeft, wordt de ham met een dun fileermes afgesneden. Ja. Uh, in een hoeveelheid die de klant bestelt en graag wilt. En ze hangen ook aan het plafond? Ja. Overal hammen. Ja, ja we willen eerst. De... Ze zijn niet van plastic, hè? Nee, nee ze, ze zijn niet van plastic. Als u de echt aan zult zien, het is vettig. Het, het is, is vettig. vettig. Even voelen. Uh, ja, uh, ja, nee hoor, dat is vettig. Dat is ja. vettig, hè? Mag ik even wat laten zien? Ja, natuurlijk. Bij de Spaanse Jamon Iberico staat erop. Authentieke rauwe ham. Goede benaming. Mooie benaming op het etiket. Dat is wel eens anders geweest. Maar is dit nou Pata Negra? Als het eh, Bij... Iberico. Als u daar Pata Negra mee bedoelt... het Spaanse varkje, het schaduwvarkje, wat vrij buiten loopt in Zuid-West Spanje... En wat Iberico op zijn etiket heeft staan... en u noemt het Patanega omdat het een zwart zwart hoefje heeft... dan klopt het. Er staat Iberico op dit etiket. Dat is het woord Iberico. Maar is het ook Iberico? Aan de achterkant staat wel dat er zout in zit... en antidoxiante. Kijk, zit u het woord Iberico? Nee, maar let op het woord Iberico. En deze grootgrutte ken ik. En die neemt zichzelf wel heel serieus. Dat is ook goed. En zodra de Iberico op het etiket staat... dat is in de Spaanse wet bepaald garandeert dat, dat je het over het scharrelvarken, het patanegravarken, het zwartpootvarkentje uit Zuid-West Spanje hebt. Ja. Dus ja, u kunt er wel Iberico op zetten en iets anders verkopen, maar dan bent u eigenlijk strafbaar. Hier even kijken, ik heb hier nog wat van de slager. Ja. Staat helemaal niks op. Staat niks op. Maar verkoopt het als uh, Iberico. De, wel als Iberico. De beste benaming zelf vind ik Iber, de beide woorden gebruiken. Iberico tussen aanhouders Pata is Patanegra. eigenlijk zwarte, zwarte niet meer, poot. Ja, is niet meer dan het, een kenmerk van het Iberico-vark. Zoals u ze hier u ziet in de Iberico's winkel. Ja. Ze hebben zwarte pootjes. Zwarte nagels. Dat is het. Dat is niet meer dan een kenmerk hè, van dit Iberico-vark. Maar dat is wel een opvallend kenmerk. En een bijzonder leuk kenmerk. En Patanegra ligt lekker in het gehoor bij de mensen. Dit ja. Oh ja, het klinkt... Fijner, denk ik, voor de mensen in Nederland als Iberico, Patanegra. Het klinkt een beetje ja, melodieus mensen... bijna. Ja, Heel muziek romantisch. Bijna. Nou, nou, nou, nou. Nou ja, ja, zo zie ik het wel hoor. Ja, veel mensen in Nederland zullen denken van, waar hebben die twee het over. Ik, ik moet zeggen, dat is wel, en dat, die jaren zijn gelukkig geweest, maar dat is wel de tendens geweest. Vijf, zes jaar geleden toen hier nog niet veel Iberico hammen. Ja, het is nog steeds een schaatsproduct, maar het was nog niet veel op de markt in Nederland dat mensen in het begin een beetje angstig keken. Er staat daar een hele ham open, een zwarte nagel, de haartjes zitten er nog op. Dat vet hoort erbij. Ja, precies, de, dat haartjes er ook, zit, de haartjes zitten er <laughs> nog op, ik zie het nu ook. Authentiek en puur, he. kwalitatief. Vertel even over dat varken dan, zuid Iberico, Spanje, Ja, Zuidwest, een paar zinnen. Uh, zuid Spanje is het leefgebied, uh, de dehesa's zijn daar, waar het Iberico varken, hè, die we hier oh, hebben, ja, ja, ja. Waar, die op, waar hij opgroeit, is een autochtoon Spaans varken. Dat betekent, dat komt echt alleen uit Spanje, heeft daar zijn leefgebied, eet een deel van niet alle varkens, maar de Iberico-Biota varkens eten eikeltjes ook nog. En ja, geven ja. een hele romige, smeuige, aromatische smaak aan de ham, Drie jaar of langer gedroogd zijn. Gedroogd, ja. gerijpt zijn, jarenlang. Ja, ja, ja, en de eikel speelt een essentiële rol. De eikel speelt wel niet alle of varkens. Zeker niet alle of varkens. Waarom is die eikel zo belangrijk dan? Voor de smaak. Die una loncha del jamon. De la paleta, dat gaan we niet weten, ik Pardon, uh, Paul... ik heb net aan Miguel, onze, onze meneer uit Spanje, gevraagd. Hè? De cortador, een expert. Hè? De cortador in Spanje is een expert in snijden. Gevraagd dus of hij zijn messen wil snijden. Dat uh, doet hij nu ook tegelijk. Oké. Okay. Heel belangrijk voor het snijden van de ham: een mooi, dun, stevig filet. Het moet heel dun. Ja, het moet heel dun. Oh kijk, dan nou gaat uh, de collega de vakken, met een, een, een, een lang, om netjes, een lang mes. Een om een netje te geven, nou. Ik krijg een stukje aangerekt, een mooi stukje een, merci. Uh, wat is, uh, de nada. Gracias. Uh, gracias. Ja. gracias. Gracias, gracias. Ja. Dat zocht. Gracias. Alsjeblieft. Even proeven meteen. Aangerekt ja. u het eerst? nou, ja. Nou. ja. Nou, u nou, u, u is, wilde uh, de microfoon erbij opeten volgens mij. <laughs> u hoort mij niet klagen. <laughs> Broodje hebben we gekocht mevrouw dat ja, klopt. Voor de lunch. Nederland moet aan de pata Ja, dat is best wel een goede stelling. Weet je ja. wat pata is? Nee. Waarom vindt u dat een goede stelling? Ja, ik hou al van een uitdaging. Kijk eens, ja. die hoeven. Ja, ik heb er ook al een foto van gemaakt en aan vrienden laten zien van wat ik nu ontdekt heb. Waar je ja. wel wat voor moet betalen natuurlijk. Wel, maar dat heb ik er wel voor over. Dus af en toe moet je jezelf een beetje verwennen. Even een andere ontmerking, uw hm. kraag. Oh, ja. Die ziet er is echt behoorlijk bontachtig uit. Ja, die is echt nep. Is echt nep. Ja, ja, dat zeggen ja. er zoveel. Nee, echt waar. Toch niet van ja. het Iberico-varken? Nee, nee, nee, nee. nee. <laughs> is het <maar> <laughs> Nee, nee, nee. Ik nee. kunnen we zo zien. Het is niet van het Iberico-varken. niet, nee. Nee, die zijn niet zo. Die bieden weinig bescherming hier in de Nederlandse kou. <laughs> Robert Jan Boy, over de ham van een autochtoon Spaans varken, Iberico Patanegra. .fm. Wel of geen wietpas, al dan niet softdrugs verkopen aan toeristen. Er is weinig taal aan vast te knopen aan het softdrugsbeleid van de nieuwe regering. Ook minister Opstelten kan het maar moeilijk uitleggen. De handhaving kan gefaseerd plaatsvinden en daar is een lokaal coffeeshopbeleid, kan daar maatvoering in geven. Ik moet ook het gevoel hebben dat het lokaal goed is ingekaderd, dat het beleid niet papier is, maar dat ik er vertrouwen in heb dat het daadwerkelijk ook uitgevoerd wordt. En dan maak je enorme goede stappen. Ja, volstrekt duidelijk. De jongere afdeling van D66 is het helemaal zat. De jonge democraten vinden dat het kabinet moet kiezen. Als het aan hen ligt, blijven de coffeeshops open voor iedereen. Suzanne Kemperman van de jonge democraten is hier om dat te bepleiten. Ook aan tafel Frans Koopmans, hij is van de GGZ-instelling De Hoop. Allebei goeiemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Suzanne Kemperman, waarom moet het beleid van minister Opstelten zo snel mogelijk op de schop? Nou, we moeten in Nederland eindelijk eens een keertje af van het gedoogbeleid. Uh, omdat het een hele rare constructie is. Op dit moment is de voordeur van de koffieshops te verkoop dat wordt gedoogd. Maar de achterdeur is illegaal. En uh, eigenlijk is dat heel raar. Dus wij zeggen afschaffen dat gedoogbeleid. En daarin uh, zijn we het eens met Frans Koopmans. Alleen onze oplossing is anders. Wij willen dat de koffieshops gelegaliseerd worden. Allemaal? Dat, ja. En moet je dan een uh, uittreksel uit het bevolkingsregister meenemen om wie te kunnen kopen? Nee, absoluut niet. Dat hoeft niet voor u. Nee. Wat vindt u van die maatregel? Nee, het is eigenlijk heel raar. Want um, het is een illusie om te denken dat die markt er dan niet meer is. Als, uh, als je het verbiedt voor buitenlanders om hier um, naar de koffieshops te gaan. Dus die markt die blijft er. Die zal dan alleen niet meer een koffieshop zijn. Die zal zich verplaatsen naar de straat. En dat zorgt voor overlast. Is minder transparant. En um, je kunt dan niet meer controleren als overheid wat er gebeurt. En mag iedereen in een koffieshop beginnen, wat u betreft. Mogen er net nou, zoveel koffieshops komen als cafés in Nederland? Dat ligt aan de gemeente. Ik vind dat de gemeente daar wel um, een beleid in mag hebben... Um, bijvoorbeeld om de koffieshops goed te verspreiden over de gemeente... en um, niet in de buurt van scholen. Dat is wat mij betreft prima. Meneer Koopmans van de GGZ-instelling De Hoop, zoals gezegd. Is voor u ook de maat vol voor wat betreft het beleid van dit kabinet? Nou, de maat vol. Uh, ik ben al een tijdje niet zo heel gelukkig... met uh, aspecten van het uh, Nederlands drugsbeleid, inclusief uh, het koffieshopbeleid. Uh, ik vind wel dat wij de laatste twintig jaar uh, in ieder geval een uh, beweging maken... die wat meer gaat in de richting waarvan ik denk dat die uh, heilzaam is. Uh, namelijk dat we uh, het aantal koffieshops verminderen. Uh, wat mij betreft uh, uh, uiteindelijk naar nul. Waarom? Omdat het, omdat het uh, niet functioneel blijkt te zijn, wat mij betreft... Uh, in het kader van gezondheidsbeleid niet functioneel in het kader van gezondheidsbeleid. Wat bedoelt u daarmee? Daar bedoel ik mee dat uh, uh, doordat wij koffieshops in Nederland hebben... wat overigens historisch gezien uh, helemaal niet de bedoeling was... Uh, een situatie gecreëerd hebben waarin we de indruk geven... dat het gaat om normale horecagelegenheden... dat de substantie die daar verkocht wordt... ook uh, voor de rest niet heel problematisch is. Terwijl ik vanuit, de, uh, vanuit mijn werkzaamheden bij De uh, Hoop zie hoeveel jongeren... Uh, en ook ouderen door cannabis in de problemen komen. U wilt uh, ze allemaal dicht gewoon. Niet allemaal open, zoals de jonge democraten, nee, nee, nee, maar gewoon ik, allemaal dicht. Nee, dus ik met Suzanne herken, uh, herken ik uh, het feit dat het uh, een. een een lastige situatie is dat je een, een gedote voordeur hebt... en een niet gedote achterdeur. Maar de, die, die gekkigheid zit al ingebakken in het feit... dat we al sinds de middenjaren 70 gedogen. Dat is een situatie die je al niet uh, had gemoeten. Maar op het moment dat je de aanvoer weet te controleren... door dat rare achterdeurbeleid af te schaffen... dus je weet wat er dan in coffeeshops wordt verkocht. Mm -hmm. Bent u dan nog tegen? Ja hoor, want dat zou uh, namelijk veronderstellen... dat als wij maar goed de kwalitatief uh, uh, cannabis zouden verkopen... dat het dan geen probleem is. Nee, je praat met cannabis over... een dat risicovol is en waardoor een substantieel deel van de mensen die het gebruiken ook in de problemen komen, mevrouw Kemperman. Ja, wij zijn het hier niet mee eens. Wij denken dat verbieden uh, averechts werkt, omdat het ervoor zorgt dat er meer overlast is. Um, het koffieshopbeleid heeft er juist voor gezorgd... dat er minder jongeren zijn gaan uh, cannabis zijn, gebruiken. En je ziet ook in landen waar een heel sterk repressief beleid is... zoals in Frankrijk en zoals in de Verenigde Staten... al zijn er nu natuurlijk een aantal staten liberaler geworden... dat daar het gebruik veel hoger ligt als in de landen met een liberaal beleid... zoals in Nederland. Dus uh, dat werkt eigenlijk averechts. En wij zeggen, um, decriminaliseer ook die achterdeur... omdat je daarmee heel, heel gevaarlijke situaties voorkomt, zoals branden op zolders omdat daar wieplantages zijn. Dus wij stimuleren ook um, de achterdeurexperimenten zoals die bijvoorbeeld in Utrecht nu zijn. En um, hopen dat gemeentes hier uh, meer initiatief op uh, zullen nemen, zolang het landelijk beleid uh, dat nog tegenhoudt. Nou, uh, ik denk niet dat ik het daar helemaal mee eens ben. Uh, ik denk <laughs> nou, dat als je gewoon je, uh, simpelweg ook. kijkt naar de cijfers rondom uh, jongeren en, en cannabisgebruik... dan hebben we inderdaad een hoogtepunt gehad een aantal uh, jaren terug... en is dat gelukkig qua percentage minder geworden. Tegelijkertijd zie je bij bepaalde uh, subgroepen onder je jongeren... dat er uh, sprake is van ernstige cannabisproblematiek. Uh, ik zie het terug in uh, uh, de hoeveelheid uh, cannabis... Gebruikers die zich om hulp aanmelden. Dat is niet alleen maar bij de hoop, maar dat is bij alle GGZ-instellingen in Nederland. Dat toont iets aan van uh, het feit dat het uh, bij jong jongeren en cannabis dat dat een, een hele slechte combinatie Wat is. Wat krijgen die mensen die, die zich bij u aanmelden? Wat hebben ze? Dat, dat, er is vaak sprake van uh, inderdaad verslaving. Uh, jarenlang is vaak gedebiteerd dat uh, cannabis niet verslaafd zou zijn. Nou, daar zijn we inmiddels wel vanaf. Uh, maar vaak bij jongeren zie je ook de combinatie... met andere psychische en psychiatrische stoornissen. Uh, en kost het aarde wat moeite om deze jongeren weer op uh, de rails te zetten. En dan ga je het verbieden en dan komt het gewoon ergens via de nee, straathandel terug. Het heeft niet alleen maar te maken met verbieden... maar het heeft te maken met de hele infrastructuur. Verbieden is maar één kant van de zaak. Maar daarnaast zal je heel veel moeten doen in gezondheidsvoorlichting, preventie enzovoort. Uh, waarbij een verbodssituatie heel behulpzaam is. En mevrouw Kemperman zegt in... in onze omringende landen met een stringenten uh, beleid namelijk niet. Dan zie je dat het allemaal op, uh, op straat plaatsvindt, uh, stiekem. En uh, nou, daar is veel meer verslaving. Nou, en ook dat klopt niet. Uh, je hoeft maar alleen te kijken naar een heel restrictief land als Zweden... waar uh, die onderaan uh, het lijstje bungelt... waar het gaat om het percentage cannabisgebruikers. Dus uh, dat verhaal gaat niet op. Mevrouw Kemperman. Uh, nee, ik blijf erbij dat uh, verbieden voor ons niet de oplossing is. En uh, daarmee uh, verplaats je de markt die er sowieso is... alleen maar van de koffieshops, wat nog te controleren is, naar de straat. Bovendien zie je dat met het koffieshopbeleid wat in Nederland is... dat die markt tussen softdrugs en harddrugs heel goed gescheiden is. En dat is eigenlijk iets wat je moet blijven stimuleren. Bovendien door die koffieshops uh, toe te laten, dat wil niet zeggen... dat dat een signaal is dat het goed is. Uh, de overheid geeft ook een signaal dat alcohol slecht is... dat vetvoedsel slecht is en dat roken slecht is. Maar ook dat mag men kopen. De, en bovendien, um, als je het uit de criminaliteit haalt... kun je het geld wat je um, uh, overhoudt... Um, wat je niet meer hoeft te gebruiken in de bestrijding van de criminaliteit... kun je veel beter gebruiken in de verslavingszorg... en de voorlichting van de gevaren van de softdrugs. Meneer Koopmans, Nederland wordt internationaal juist geprezen... om het liberale drugsbeleid, he, een commissie van de Verenigde Naties... met daarin Kofi Annan en de oud-presidenten van onder meer Brazilië... En, en, en nog wat landen, heeft de war on drugs al in 2011 mislukt verklaard. En u wilt blijven doorvechten? Ja, het ligt eraan of je jezelf afficheert met de war on drugs. Dat doen wij niet. Uh restrictief beleid is niet uh, hetzelfde als, uh, als een war on drugs. Bovendien, degene uh, waar u het net over heeft... zijn nou niet de mensen die bekend staan als uh, deskundigen... op het gebied van verslaving of druggebruik. Ze hebben er geen verstand van. aan dan niet weet... Nee, dat hoor je mij niet zeggen. Net, net als ieder mens daar uh, verstand van kan hebben. Maar het zijn niet expliciet de mensen die... Uh, uh, ja, waarvan de mening zeg maar dan doorslaggevend zou moeten zijn. U ziet te veel problemen om u heen om te ah, zeggen... dit is ja. goed, dit moeten we niet toestaan. En mevrouw Kemperman zegt, kom nou, hou op met dat zichzelfbeleid. Laat ze open en anders gaat het allemaal op straat gebeuren. De oude discussie eigenlijk weer. Ja. Suzanne Kemperman van de Jonge Democraten... en Frans Koopmans van GGZ-organisatie De Hoop. Met dank. Graag gedaan. Graag gedaan. Wat is er op televisie? Zembla. Voortaan op donderdag in de eerste aflevering van 2013... de groeiende resistentie van bacteriën voor antibiotica. De MRSA, de ziekenhuisbacterie, kennen we al. Ook mede door Zemla trouwens. Maar nu verspreidt zich vanuit India de levensgevaarlijke New Delhi-bacterie. Zembla om tien over negen op Nederland 2. Leerzaam en onderhoudend is de hokjesman. Michiel Schaap gaat in allerlei Nederlandse subculturen op bezoek. Bij orthodoxe boeren, bij maridiniërs, molukkers. En vanavond gaat het over de overlevingsstrategieën van Volendammers. Om vijf over half tien op Nederland 3. En ik genoot al van de aankondiging van de wereld eh, Guinness World Records. Een tweedelige Vlaamse documentaire over vreemde records. Zou het straks de achteruitparkeren erin voorkomen of de doelpuntmachine Messi... Het gaat in ieder geval over Michael Jackson, vanaf half elf op België 1. Jurgen van den Berg is aangeschoven om te vertellen over zijn lunch. Wij krijgen zo meteen op de lunch, of bij, hoe heet het? Lang aan de lunch. Ja, ik weet niet wat je serveert. Ergens iets met de lunch krijgen we Sjors uh, Freudig uh, langs, uh, want die is de nieuwe hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio. En dan om half twee uh, stand.nl. De stelling, het is een goed idee om terug te keren naar het oude beroepsonderwijs. Wie zegt dat?